12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Egyptische leger heeft een paar radio- en tv-stations uit de lucht gehaald. Correspondent Rena netjes reageert. Verder een mediaforum met Ton Verlind en Joost Niemuller. En nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Nevers. Goedemiddag. Moslimbroederschap roept op tot opstand na bloedbad bij kazerne. Ook Luxemburg is in de greep van een afluisterschandaal. En paus Franciscus is kritisch tijdens een bezoek aan Lampedusa. De zon schijnt volop, behalve in het noordwesten. Daar zitten wat wolken, maar die zullen voor een groot deel oplossen. Zo is beloofd. Binnenland is het 24 tot 27 graden, bij zee iets koeler. De zonkracht is met 6 tot 7 vrij hoog. Morgen weinig verandering. Vanaf woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. Dan daalt de middagtemperatuur naar zo'n 20 graden. Het blijft wel droog. De Egyptische moslimbroederschap roept op tot een opstand tegen het leger... na de schietpartij vanochtend bij de kazerne van de presidentiële garde. Bij die aanval vielen volgens de Egyptische televisie 42 doden. Veruit de meeste slachtoffers zijn aanhangers van de afgezette president Morsi... die namen men aanneemt in die kazerne wordt vastgehouden. Verslaggever Jeroen de Jager is in Cairo. Jeroen, wat is er vanochtend bij die kazerne gebeurd? Uh, daar gaan verschillende verhalen over. Het ene verhaal is dat uh, de mensen die daar aan het protesteren waren, ingebed waren. Rond uh, vier, vijf uur s ochtends En dat terwijl zij aan het bidden waren, het uh, leger, de Republikeinse Garde die daar uh, uh, posthoudt, dat die op de menigte begon te schieten. Het andere verhaal is dat uh, de moslims die daar waren, begonnen met een aanval op die Republikeinse Garde. Je moet je voorstellen dat daar is een barricade voor daar Daarachter staan er soldaten, er is plikkeldraad. Uh, daar zouden ze iets gedaan hebben en vervolgens zou het leven als reactie op die uh, groep mensen hebben geschoten. En als vervolgens dus tot nu toe 42 doden en uh, honderden gewonden. Ik sta inmiddels hier in het ziekenhuis waar die gewonden worden opgevangen. Uh, er is hier zometeen ook een persconferentie. Gewonden worden hier ook binnengedragen om bij die persconferentie aanwezig te zijn. Mm. Moslimbroederschap heeft intussen uh, na die schietpartij al opgeroepen tot een, tot een opstand. Spanning is flink toegenomen. Wat, wat merk je er op straat van? Ja, je ziet op straat dat er wegen zijn afgesloten. Uh, je moet je voorstellen dat de moslimbroeders, uh, de aanhangers van Mossi, die zitten in een buitenwijk van Cairo, overal in Nasser City. Waar wij nu zijn, de wegen daar naartoe, de hoofdwegen daar naartoe, die zijn afgesloten om te voorkomen dat eventueel uh, de aanhangers uh, naar het centrum oprukken, naar het Tachierplein, waar de tegenstanders van Mossi zijn. Uh, wat je verder merkt hier, is dat de mensen... Uh, ondanks die oproep tot verzet uh, tot, tot tegen het leger, uh, zeggen wij zullen ons vreedzaam blijven verzetten. Uh, wij zullen hier blijven zolang als dat nodig is. Totdat onze president Morsi weer is geïnstalleerd. Hmm. Uh, je merkt verder niks van uh, iets wat lijkt op het begin van een opstand. Nee. Uh, ik, uh, wij zijn net uh, door de stad hier naartoe uh, komen rijden. Daar hebben wij op dit moment niks van gemerkt. Het enige wat ik wel lees. Maar al die berichtgeving die moet je uh, uh, voortdurend blijven checken. Dus in die zin weet ik niet of het waar is. Maar dat uh, de staatstelevisie bekend heeft gemaakt dat twee, uh, leger, uh, twee soldaten zouden zijn ontvoerd. Ook dat moet je checken of dat waar is. Weet ik niet. Dat zou een vorm van opstand kunnen zijn. Horen we later meer van Jeroen de Jager voor nu. dankjewel. Jeroen de Jager in Cairo. In India is vanochtend een hotel ingestort. Er zijn zeker tien doden en vijftien gewonden. Onduidelijk is nog hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. In de, het hotel in Sekundarabad, een stad in het zuiden van India... werkten 25 mensen. Het gebouw was 80 jaar oud en er zaten volgens de politie scheuren in de muren. Het gebeurt in India vaker dat gebouwen instorten... doordat bouwvoorschriften genegeerd worden... Uh, of doordat de panden slecht zijn onderhouden. In april kwamen in Mumbai tientallen mensen om... toen een flatgebouw instortte dat illegaal gebouwd zou zijn. Het internationale spionageschandaal heeft een nieuw land in zijn greep: Luxemburg. Maar deze keer heeft het niks met klokkenluider Snowden te maken. De Parlementaire Onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat de Luxemburgse geheime dienst decennia lang politici en andere Luxemburgers heeft afgeluisterd. Correspondent Gwenter Horst, Gwen, wat is er gebeurd? Uit een parlementair onderzoeksrapport dat inderdaad vrijdag is gepresenteerd... is gebleken dat de geheime dienst eigenlijk op zichzelf stond. Zonder enige controle werden burgers en politici illegaal afgeluisterd. Zonder ook dat premier Juncker ervan wist. Terwijl hij eigenlijk formeel aan het hoofd staat van die dienst. En pikant is ook dat Juncker zelf uh, slachtoffer is geworden van die ongebreidelde afluisterpraktijken. Het hoofd van de, uh, de, de geheime dienst nam in 2007 met zijn horloge in gesprek op uh, dat hij had met Jonker. En toen Juncker erachter kwam werd het hoofd van de inlichtingendienst onmiddellijk de laan uitgestuurd. Maar kennelijk was het voor Juncker geen reden om de geheime dienst aan banden te leggen. Hmm, Jonker is uh, slachtoffer geworden zelf, maar wordt nu ook verantwoordelijk gehouden. Hè? Wat, wat wordt hem verweten? Nou ja, vooral dus die laxheid, het gebrek aan leiderschap. Hè. Sinds 1982 maakt Juncker onafgebroken deel uit van de Luxemburgse regering. En waarvan de laatste 18 jaar als premier. En hem wordt dus vooral verweten dat hij te weinig heeft gedaan... om die praktijken van de geheime dienst aan banden te leggen... en zelfs om te controleren. Hm. In de pers in Luxemburg staat ook dat de geheime dienst... ook aanslagen, bomaanslagen heeft gepleegd. Hoe zit dat? Ja, de geheime dienst zou in de jaren tachtig aanslagen hebben gepleegd. En bij die aanslagen raakten burgers gewond. En uh, werd ook flink, uh, was ik flinke schade, die liep in de miljoenen. En die aanslagen zou nu blijken, wordt gespeculeerd. Uh, zou bedo zouden bedoeld zijn om een betere uitrusting van de politie los te krijgen. Maar goed, dat zijn speculaties. Mm, heeft uh, Jonker zelf al gereageerd? Nou, hij heeft dit weekend wel al uh, uh, gezegd dat hij uh, zijn toekomst somber inziet. Uh, aanstaande woensdag is er een debat in het parlement. Uh, Juncker heeft daar twee uur spreektijd aan gevraagd... om zich te kunnen verdedigen. De, de, de Luxemburgse regering bestaat uit twee partijen. De Christendemocraten van Juncker en de Sociaaldemocraten. Nou, die Sociaaldemocraten hebben eigenlijk min of meer hun vertrouwen al opgezegd. Nou, woensdag is dus de, dat debat. Maar de kans dat hij dat overleeft is toch wel vrij klein. En als het kabinet inderdaad valt... dan zullen er in oktober uh, nieuwe verkiezingen zijn. dit najaar nou, kunnen naar de stembus weer in Luxemburg. Als het Waarschijnlijk, hè? Ja, Waarschijnlijk. precies, als het loopt volgens het scenario van, van Jonker. Ik dank je wel, Gwent Roost. Dit is het NOS Journaal, met Dorold meegens. Met dit lied werd paus Franciscus welkom geheten op Lampedusa, het Italiaanse eiland. Uh, vanochtend kwam hij daar aan. Het is uh, voor Franciscus het eerste werkbezoek buiten Rome. Vaticaankenner, Andrea Vrede. Andrea, hoe bijzonder is het dat hij als eerste nu Lampedusa uitkiest voor zo'n werkbezoek? Nou, voor een paus is het behoorlijk bijzonder. Want je verwacht eigenlijk dat een eerste bezoek buiten Rome een echt statiebezoek is. Ergens met veel voorbereiding, maanden van tevoren geregeld. Deze paus heeft bedacht dat hij vorige week naar Lampedusa... Wilde, hè, dat hij vandaag daar wilde zijn omdat hij in feite in praktijk brengt wat hij ook steeds zegt. Hij wil bij de mensen zijn die, die het moeilijk hebben. De, de armsten, de mensen die eh, vanuit het buitenland, immigranten aankomen in Europa. Ja. En eh, eigenlijk naar wie niemand omkijkt. En dan moet je naar de buitenpoort van Europa. Dan moet je naar de buitenwijk eigenlijk van Europa. En dat is het eiland Lampedusa. Hè, want daar zijn de afgelopen jaren vele mensen aangekomen... Ja. 2011 waren het er meer dan 50.000, vorig jaar vele, vele malen minder, maar 5.000, maar ook nu weer, notabene vannacht, voordat zijn bezoek dus begon vanochtend, is er weer een boot met 160 mensen aangekomen. Dus Lampedusa blijft de plek waar veel mensen komen vanuit Afrika om weer beter leven in Europa te vinden. En heeft, heeft de paus daar vanochtend ook nog iets over gezegd?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 Eigenlijk aan het allemaal, aan de hele wereld. Omdat de wereld ten onder gaat aan onverschilligheid tegenover mensen die het moeilijk hebben. De globalisering van de onverschilligheid noemde hij dat. Hij roept mensen op tot solidariteit. En hij heeft ook gezegd dat de mensen die op hoge niveaus beslissingen nemen. die leiden tot dit soort leed. dat die eigenlijk, ja, daar heeft hij vergiffenis voor gevraagd. Hij heeft ze eigenlijk een veeg uit de pan gegeven. Dus het waren, dat is een krachtige, flinke preek van deze paus. Ja, vanochtend de mis opgedragen met daarin die preek. Tot hoe lang blijft hij op Lampedusa? Hij blijft nog een uurtje ongeveer. Hij gaat nu een parochie bezoeken al daar. Want hij steekt ook echt de mensen van Lampedusa zelf een hart onder de riem. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk mensen die al nou, bijna twintig jaar lang te maken hebben... met immigranten die aankomen. Immigranten die ze soms ook moeten begraven omdat ze simpelweg verdrinken. Uh, die heel veel solidariteit altijd hebben getoond naar die immigranten toe. En die krijgen een enorme opsteker door het bezoek van deze pauze. Daar eindigt hij mee. Bezoek bezoekje aan een parochie en dan vliegt hij weer terug naar Rome. Vaticaankender Andrea Vrede, dankjewel. De politie heeft vorig jaar ongeveer 5% minder misdrijven geregistreerd... dan een jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ging in totaal om 1,14 miljoen misdrijven. In 2005 lag het aantal geregistreerde misdrijven op bijna 1,4 miljoen. Daarna zette een daling in na 2005. Het CBS heeft wel een idee over de oorzaak. We zien dat de criminaliteit afneemt en een van de mogelijke verklaringen daarvoor is de aanpak van, de, van het aantal veelplegers. Um, het zou kunnen dat dat heeft geleid tot een afname van de criminaliteit. Er waren in 2012 wel meer meldingen van drugsmisdrijven en van woninginbraken. Banken openen begin volgend jaar een loket waar nabestaanden een overzicht kunnen krijgen van de spaartegoeden die overleden familieleden hebben uitstaan. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Nu is het vaak lastig om na te gaan waar de tegoeden van overledenen staan. Dat gaat meestal via de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. Volgens de wet vervallen zogenoemde slapende tegoeden na twintig jaar aan de bank. Maar banken proberen toch om tegoeden altijd uit te betalen aan de rechthebbenden, zegt de NVB. De smartphone heeft de laptop verdrongen als apparaat waar mobiel internet het meest op wordt gebruikt. Zes op de tien internetgebruikers gaan ook onderweg online. Bijna de helft van al het internetgebruik gaat via de telefoon... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veranderingen gaan vrij snel. Als je kijkt vooral naar de smartphones... de laatste twee jaar zijn die mobiele telefoons... steeds meer grotere vlucht gaan nemen. Het internetgebruik onderweg doen we nu vooral met de smartphones. Nederland heeft met Zweden het hoogste aantal internetgebruikers... van de Europese Unie. Het gebruik van mobiel internet ligt ruim boven het Europees gemiddelde. Alleen eh, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk... Scoren hoger. Sport. Voor de Nederlandse golfprofessionals verliep het Frans Open uh, dit weekend zeer teleurstellend. Robert-Jan Derksen was met de 29e plaats de beste. Joost Luijten eindigde als 49e. Terwijl hij de afgelopen maand een toernooi in Oostenrijk heeft gewonnen. Tiende werd in Duitsland en tweede in Ierland. Ja, goed... Uh... Ja, dat is een beetje het spelletje ook. Hè? Je gaat van, uh, soms van heel hoog naar, naar heel laag. En uh, dat was eigenlijk het geval. Ik speelde goed. Ja, en dan ineens heb je twee, drie holes dat het allemaal net wat meer tegen zit. En dan, uh, dan zak, je, uh, zak je weg in het klassement. En dat is dan, uh, dan heel zuur. Maar wat je zegt, dat uh, kan niet altijd mee zitten. Um, is het dan eenzaam of zo? Want je bent maar in je eentje. Nou, je bent niet in je eentje. Je hebt natuurlijk je caddy bij je op dat moment. Uh, waar je eigenlijk alles mee bespreekt en waar je mee overlegt. En, en eigenlijk alles... Alles uh, ja, analyseert. En op dat moment probeer je dat uh, gelijk te doen eigenlijk. Alleen ja, uh, als het makkelijk was om, om het allemaal gelijk te analyseren. Dan, uh, dan liep iedereen hier rond. En dat is soms moeilijk om dat uh, op de baan. Uh, proberen het uh, om te gooien. Maar uh, ja, goed, dat probeer je wel. Wat ging hier uh, minder dan de afgelopen weken? Ja, nou, met name de eerste twee drie dagen. of twee dagen eigenlijk. heb ik geen put geholt op de greens. En uh, ja, die andere weken liep de putten wat beter. Ja, en uh, dan, dan ga je gewoon. Uh, als je deze week twee puts per, per ronde meer rolt, wat makkelijk had gekund, ja, dan ga je op één slag van de leider het weekend in. Ja, en nu sta je er 5-6 achter. Um, dus dat was eigenlijk het grootste verschil. Voor de rest was het voor tot Green eigenlijk uh, best wel goed en, uh, en scherp. Golfer Joost Luiten in gesprek met Ragnar Niemeijer. Tennisser Igor Sijsling heeft op de wereldranglijst een klein sprongetje gemaakt. Hij steeg dankzij het behalen van de derde ronde op Wimbledon van de 64ste naar de 55ste plaats. Seisling stond nog nooit zo hoog op de mondiale ranking. Novak Djokovic blijft de nummer 1 van de wereld. En Murray is ondanks zijn titel gisteren op Wimbledon nummer 2. En Roger Federer zakte van 3 naar 5. De Zwitser stond in juni 2003 voor het laatst zo laag op de wereldranglijst. We gaan naar de AWB, want er is verkeerinformatie. John Bakker, vertel. Files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en knooppunt Europaplein, 4 kilometer. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer, 3 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De moslimbroederschap in Egypte roept op uh, tot een opstand na het bloedbad vanmorgen... waarbij zeker 42 mensen werden doodgeschoten bij een kazerne... waar ex-president Morsi vermoedelijk wordt vastgehouden. Ook Luxemburg is in de greep van een afluisterschandaal. Premier Juncker denkt dat er dit jaar nog verkiezingen zijn. En Paus Franciscus is kritisch tijdens een bezoek aan het eilandje Lampedusa. En dan 14 over 12, dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Goedemiddag allemaal, een rustdag in de Tour. We bellen zometeen even met sportverslaggever Kees Jonkind... die de Nederlandse Belkin-ploeg op de voet volgt. Is het voor hem ook een rustdag? In het mediaforum, oud en mediaadviseur Tom Verlinkt... en blogger Joost Niemuller, hij blogt voor de dagelijkse standaard. Het gaat onder meer over de eerste editie van De Wereld Draait Buiten. Dat is een festival van De Wereld Draait Door. Ze hadden geluk met het weer en wat betreft presentator Matthijs van Nieuwkerk... smaakt deze dag naar meer. Er werd vanmiddag al een beetje gepraat tussen de organisatie. Wij worden ontzettend geholpen door Mojo, want wij kunnen wij, wij, kunnen, wij kunnen veel, maar we kunnen niet een, een, zomaar een festival organiseren. En ik geloof dat iedereen zin heeft om het uh, volgend jaar uh, te herhalen. En een nieuwe week van de Nationale Nieuwskus. De eerste kandidaat is Tim Snijders en die komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. De situatie in Egypte wordt steeds grimmiger, ook voor journalisten. De persvrijheid, voor zover die er al was, is door het leger aan banden gelegd. Zo zijn er allerlei radio- en tv-zenders uit de lucht gehaald. Ik praat erover met Arabisten en Egypte-correspondent Rena Netjes. Rena, wat voor zenders zijn dat? Ja, het gaat om een aantal zenders die uh, pro-moslimbroeders zijn. Het gaat om de zenders van de moslimbroeders zelf... en ook zenders die nog wat extremer zijn. En ik moet ook zeggen dat de laatste tijd... Uh, de, de taal die die zenders gebruikten steeds feller werd. Eh, bijvoorbeeld, eh, president Moeshi was zelf aanwezig op een bijeenkomst waar ze de jihad uitriepen tegen Shiiten. En dat dat de zenders heel erg verkondigd. En het gevolg is wel dat dan een paar dagen later ook uh, Shiiten worden gelincht ergens in Cairo. Dus er valt ook nog wel wat voor te zeggen dat die zenders nu uit de lucht zijn gehaald. Want het ging eigenlijk. Van kwaad tot erger. Maar zijn er dan nu nog wel zenders die op de hand zijn van zeg maar, de moslimbroederschap? Dus mensen die kritisch zijn ten opzichte van het leger en de oppositie? Nou, er is er nog maar één. Dat is Al Jazeera in En uh, die het kantoor, uh, dat willen ze eigenlijk ook sluiten. Maar uh, de, zij zijn de uit vanuit Qatar. Dus vandaar dat dat, uh, dat dat nog steeds door kan gaan. Ja. Het is natuurlijk niet zo gek, hè? Uh, het gebeurt eigenlijk altijd wel tijdens een staatsgreep dat, uh, dat, uh, ja, dat de media gesloten worden die het regime op dat moment niet goed gezind zijn. Ja, dat klopt. Nou, wat, wat hier toch speelt, hè, wat ik net al een beetje aankaart, is dat de laatste tijd uh, Moersi en zijn aanhangers steeds fellere uh, taal uitgingen staan. Ook recht in de oppositie. Oppositie werd als ongelovige uh, afgetekend en ook. ...zeggen ze dat christenen nou, achter alle protesten uh, zaten... ...en daar werd het jihad ook tegen uitgesproken... ...en, en daar bovenop kwam dus het jihad... ...tegen de Shaïten in Syrië... ...nou, dat namen een aantal Egyptenaren hier let ik op... ...ze gingen Shaïten vermoorden... ...en alles bij elkaar werd de sfeer uh, steeds grimmiger... ...dus ja, je kan ook zeggen... ...het leger dacht, voordat we echt in een burgeroorlog uh, landen... ...moeten wij wat doen. Ze hebben het heel drastisch gedaan... ...de grote vraag is... Of, of het niet veel te drastisch is uh, gebeurd. Maar ik denk dat de filosofie uh, erachter is dat uh, men dacht... nou, we gaan in één keer deze boel uit de lucht halen... want uh, het was helemaal uh, uit de hand hier. Er zijn intussen ook berichten dat uh, CNN-verslaggevers moeilijk hun werk kunnen doen. Waarom is dat? Ja, dat is het volgende. In beide kampen denken ze dat Amerika... Uh, zeg maar, de opponenten steunt. Nou, vooral in het kamp van Tamaru, Dat is allemaal die grote protesten van 30 juni hebben georganiseerd. Daar is men van overtuigd, daar er is er geen twijfel in dat kamp... dat Amerika de moslimbroeders in het zaken heeft geholpen... en dat Amerika de moslimbroeders steunt. En daarom is men heel erg boos op uh, Obama... maar ook op de Amerikaanse ambassadeur uh, hier... die een aantal gesprekken heeft uh, gevoerd met de moslimleiders... terwijl ze geen officiële politieke functie uh, bekleden. En daar kwam we nog eens bovenop dat CNN wat er is gebeurd een militair noemt. En het volk hier dat uh, is gaan demonstreren heeft een hele andere visie. Zij zeggen wij uh, zijn massaal de straat op gegaan tegen wat uh, moslimbroeders moslimbroeders aan het doen zijn met het land. En uh, we hebben het leger in een hoek gedrukt en we hebben gekeken: alsjeblieft grijp in. Wij kunnen zelf Morsi niet uit zijn paleis zetten, maar jullie kunnen dat wel. Alsjeblieft ons helpen En wij zullen het leven sturen, dit is geen militaire koe, zeggen zij. Ik sprak gisteren met een aantal van die jongeren en zij zeggen van als het een militaire koe was, dan had, was er nu een militaire leider geweest. Dan had hij in uniform voor de staats -TV gezegd van ik ben nu de leider en dan wordt bijvoorbeeld ook de premier van het land een militair enzovoort. Kun jij nog wel gewoon je werk doen? Nou, sowieso is het al lastig. Ik weet niet of je... Ik kan herinneren, maar twee maanden geleden dat ik er nog vastgezeten, omdat ze dachten dat ik een spion was. En uh, je moet gewoon heel erg goed uitkijken. Je hoort er ook om je heen uh, dat ze uh, zich afvragen van is ze nou Israëlisch, is ze Amerikaans. En ik versta Arabisch, dus ik kan het wel gelijk uh, uitleggen. Uh, maar, en ook het woord spion hoor je heel erg veel um, het, het wordt steeds moeilijker. En ja, vooral voor Amerikanen zal het, uh, zal het lastig zijn. Um, afgelopen dagen zit ook een uh, ploeg van IT-tv vastgezeten. Die zijn gisteren vrijgekomen. En uh, ja, ook een paar dagen geleden heeft een andere jongen een aantal uur op het politiebureau gezeten. Dus het is flink uitkijken. Het is goed uitkijken. Rina Netjes vanuit Egypte. Dankjewel. Het eerste De Wereld Draait Buiten Festival mag dan een succes zijn. Politiek Den Haag is minder enthousiast. PVV Tweede Kamerlid Martin Bosma noemt het een schande... dat bezoekers automatisch lid werden van de VARA... op het moment dat ze een kaartje kochten. In de Telegraaf zegt hij dat dit soort ledenwerfcampagnes onwenselijk zijn. Ook staatssecretaris Sander Dekker van Media liet eerder al weten... dat hij not amused is over deze actie. Hij noemde het onwenselijk dat de VARA op deze manier ledenwerft. Het evenement was op het terrein van de Westergasfabriek op een steenworp afstand van de DWDD-studio. NOS-journalist Kees Jonkind doet deze Tour zijn eigen in de praktijk... want hij mag meekijken achter de schermen van de Nederlandse Belkin-ploeg. Jonkind eet dagelijks met de renners. Hij slaapt de hele Tour in hetzelfde hotel... en zo krijgen we dan uiteindelijk een beeld van het rijlen en zeilen binnen zo'n wielenploeg. En vandaag is het een rustdag in de Tour. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Voor jou ook een rustdag? Nee, nee, nee. Uh, juist een hele drukke dag. Want uh, nu is het de persconferentie van Belkin... Vanavond uh, komt de avond, etappe van Maart Meets, komt hier vandaan. Uh, dus, en dat, uh, ja, wij, wij wij filmen achter de schermen. Dus wij kijken dan vanuit het uh, perspectief van zo'n uh, wielenploeg hoe dat dan allemaal gaat. Ja, hoe bleef je dat in zo'n eerste week? Ja, ja uh, fantastisch. Uh, ik, ik heb natuurlijk een unieke positie uh, op dit moment, dat ik, dat ik in de bus zit en niet buiten de bus sta te wachten tot de jongens naar buiten komen. En uh, ja, je maakt natuurlijk van alles mee. Maakt, en ja, ik heb natuurlijk de mazzel dat het uh, heel goed gaat met die ploeg. Het... En uh, dat, dat is op zich al uniek om mee te maken. Ja, is het een en een half feest rondom Molema en dan? Nou, in de ploeg is geen feest. Daar is van uh, uh, wel heel blij natuurlijk dat het dingen lukken. Uh, uh, maar uh, ja, het besef is natuurlijk wel dat dit is nog maar de eerste week. De Tour bestaat nog. Uh, bestaat er drie weken zoals je weet en uh, ja, er kan nog van alles verloren worden, maar uh, ik redeneer heel erg vanuit mezelf, uh, ik ben bezig met een film en voor de film is het wel heel mooi dat er twee jongens van deze ploeg uh, kans maken op het podium en wat er dan ook de komende twee weken gebeurt, uh, het is of euforie of drama. Ze gaan het verliezen of ze, ze gaan het winnen. Uh, het is wel mooi dat na een week uh, zij in deze positie staan. Ja. Kees, jij zit ook met ze aan tafel. Je bent dicht bij ze. Bestaat er iets als wielrenhumor? Nou, uh, uh, ja. Uh, <laughs> voorbeeld is bijvoorbeeld uh, toen, wij, uh, toen zij aankwamen op het uh, vliegveld van uh, Porto Vecchio... Uh, op Corsica. Uh, en toen kwamen ze aan wij stonden te filmen. Het was ongelooflijk warm. Dus wij kwamen net uit Nederland, korte broek aan, uh, blij dat we eindelijk zon zagen we stonden dus te veel met in een korte broek en dan komen die renners allemaal voorbij. En dan kijken ze naar je benen en dan zeggen ze, daar zitten namelijk haar op. Er <lacht> is dus de wintervacht nog aan, weet je wel. En die jongens hebben natuurlijk allemaal gesporen benen. Nou ja, dat is dan een typisch geval van wielerhumor. Maar ik ga, ik, ik ga niet mijn benen scheren, Jurgen. Weet niet waar. Nee, oké, okay, gelukkig maar. Dat project wat jij doet, dat, dat wordt dan ook wel embedded genoemd. Hoewel dat niet helemaal klopt misschien als je het vergelijkt met oorlogsverslaggevers. Mm -hmm. um, zij willen aantonen dat ze schoon schoonrijden. Maar Kun je dat aantonen, denk je, Kees? Nou, weet je, ik ben een beetje afgestapt van dat, dat, dat, dat stempel is er van buitenaf opgedrukt. A, heeft uh, Blanco, nu Belkin, uh, nooit gezegd dat ze willen bewijzen dat ze schoon zijn. Uh, ze willen gewoon de deuren opengooien om, uh, om iemand de kans te geven. Om, om te laten zien, uh, om te kijken wat er nou eigenlijk daadwerkelijk gebeurt in, in zo'n wielenploeg. Ik kijk heel goed om me heen, ik hou mijn oren open, maar mijn doel is niet met deze film, om een dopingnetwerk bloot te leggen. Want dan kan ik je nu al vertellen, dat gaat niet lukken, want als ik uh, in kamer A aan het filmen ben, dan kan in kamer B iets gebeuren wat, wat misschien niet mag. Dus uh, ik heb niet de illusie dat ik een, een dopingnetwerk uh, ga ja. blootleggen. Het enige wat ik doe is uh, heel goed kijken, registreren wat er gebeurt. We hebben overal camera's hangen uh, en uh, we kijken van goed wat er gebeurt. En uh, we krijgen een kijkje in de keuken, Achter de, achter de schermen bij een wielerploeg. Simpeler kan ik het niet vertellen. En ja. als, als mensen denken van... Uh, hij is op jacht, nou, natuurlijk let ik goed op... en natuurlijk kijk ik wat de dokter allemaal doet. Uh, maar ja, dat, meer kan ik ook niet doen. Nee. Dat moet uiteindelijk leiden tot een film die is uh, later te zien. Weet jij nu al dingen die wij, uh, die wij nog niet weten... die we dus dan pas zien als die in die film aan bod komen? Nou ja, Wat ik weet is uh, wat de groepsdynamiek is. Wat de afspraken zijn. Wie de afspraken wel nakomen en wie er wordt uh, uh, terecht gewezen, wie, uh, wie zijn ding niet doet, wie zijn ding wel doet, uh, dat, dat soort dingen. Uh, dat weet ik wel. En dat ga ik inderdaad niet, uh, dat is ook de afspraak. Dat, uh, dat laten we pas in de film zien. Maar de, de, de film heeft, dat heb ik nu wel na een week door. De, de grootste waarde van deze film is dat wij in koers gaan. Dus uh, de, de camera in de ploegleidersauto's, camera, point of view van de proefleiders. dus wat zij zien, dan zie je een ongelofelijke hectiek, je ziet uh, Robert Geesink ineens met bidons rijden, Bidon, uh, dat zie je allemaal niet op televisie in de registratie. je ziet ze werken, je ziet Mollema vallen, dat hebben allemaal niet gezien uh, op tv, uh, hoe hard ze hebben gewerkt om Mollema weer terug te krijgen in het peloton, uh, uh, een van de allereerste etappes. Ja, dat is, ja. uh, dat, daar kan je ademloos naar kijken. Om wat te zien in, in uh, jouw film. Wanneer wordt hij eigenlijk uitgezonden? Ja, al heel, heel snel. <laughs> uh, 7, 7 september, dat is voor mij heel snel. 7 okay. september op 1, om uh, half 11. Kees Jonkind was dat, dankjewel. Jo? De omroepdirecteuren waren er vrijdag binnen een kwartiertje uit. Er komen publieksvriendelijke acties tegen de bezuinigingen bij de publieke omroep. We vroegen Max-directeur Jan Slachter hoe die acties eruit gaan zien. Nou, ik denk dat we sowieso al onze leden, ons publiek moeten, moeten inschakelen om hier tegen te protesteren. Maar dat we ook op zoek moeten gaan naar ambassadeurs. Mensen die uh, graag naar onze programma's kijken. Vanuit de sportwereld, theater, kunst, cultuur. En daarnaast willen we misschien in september uh, vanaf het plein in Den Haag. Maar goed, dat, is, dat zijn we nog over in gesprek. Alle onze programma's vanaf het plein in Den Haag uitzenden. En de politiek duidelijk maken dat die 100 miljoen extra strafkorting van Rutte 2 ons rechtstreeks raakt in ons hart... en het publiek houdt van de publieke omroep... en die zal, uh, al wanneer deze strafkorting doorgaat, gaan merken... dat de programma's uh, gaan verdwijnen. En uh, daar willen we juist uh, heel duidelijk laten horen dat we er tegen zijn. Jan Slachter is niet bang dat de acties aan van recht zullen werken. We hebben enerzijds te maken met een imago uh, uh, over de publieke omroep... wat niet zo positief is, maar aan de andere kant is het wel zo... dat mensen heel graag naar onze programma's kijken... En uh, normaal uh, zou je denken: van ja, ga op zwart, of, uh, maar dat willen we absoluut niet. We willen het publiek niet treffen, maar het publiek overtuigen dat die 100 miljoen van tafel moet, want dan dreigt hun favoriete programma te verdwijnen. Aldus Max voor Jan Slachter. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. Vorige week werd bekend dat radiomaker Peter van Brugge aan het eind van de zomer stopt. En daarmee sluit hij een imposante carrière af op de radio. Zijn absolute hoogtepunt bereikte hij tussen 1981 en 1991 met het weeshuis van de Hits, waarin de Roem moest delen met het weesjongetje Morrison. Hoewel Morrison misschien nog wel iets populairder was, zo bleek uit een kerstkatenactie. Vorige week vroeg ik je schrijf Morrison een kerstkaart en vertel hem waarom jij je familie van hem voelt als jij naar het weeshuis van dit luistert. En jij stuurde kerstkaarten. Morrison geef eens een ooggetuigenverslag hoe het er hier zag toen de post langs geweest was. Nou, het was ineens donker. Het was een traumatische ervaring, kan je wel zeggen. Hartstikke leuk. Ik ben omhoog gekroop tot ik weer licht zag. En toen ik... Boven op die bergpost zat, kon ik over de hele stad uitkijken. Hij overdrijft een beetje, hoor. Nee, nee, die bergpost die lag tot de groentewinkel op de hoek. Ja, het verkeer moest ook omgeleid worden. Hij ja, heeft altijd al een eigenaardige manier gehad om te zeggen dat hij ergens blij mee is. Maar er was een hele bergkaart, dat is waar, volgens. Grootwet. En ze gaan waarschijnlijk de hele buurt en vaccineren. Evacueren is het hoor. <laughs> het was een lawine van post. Nou ja, er worden nog uh, arrangeloze voorbijgangers gemist. Toevallig passanten Worden gemist? Nee. Peter van Brugge dus, is de komende weken nog te beluisteren op Radio 6 met Weekend in Radio City. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Joost Nieuwmuller, journalist en blogger bij het politieke weblog De Dagelijkse Standaard. En Tom Verlint, oud KRO-directeur en mediaadviseur tegenwoordig. Morian Slachter net om de, over de oproepacties die hij wil gaan organiseren. Um, Tom, goed idee? Uh, ja, wat laat misschien. En heeft het nut? Uh, ik denk het niet. Uh, de publieke omroep concurreert met ongelooflijk uh, veel bezuinigingen. van een nog grotere impact op, uh, op de samenleving. Dus ik wens ze ontzettend veel sterkte. Joost? Nou ja, ik vind niet dat de publieke omroep een actiegroep moet gaan. Uh... Waardoor ze, dus, ze hebben namelijk een wapen wat verder niemand heeft. Om diezelfde reden vind ik ook dat ambtenaren niet moeten staken. Maar dat, daar zegt hij juist van: dat willen ze juist niet inzetten. Je kan natuurlijk heel makkelijk alles op zwart zetten en dan zie je dat de publieke omroep. Nee, maar goed, ze gaan dan daar vandaan uitzenden. Ze gaan een beroep doen. Ze gaan dus mensen naar voren halen die, die dan enorm pro-publieke omroep zijn. Omdat ze daar waarschijnlijk al een belangen bij hebben. Dus het, is, het, is, het, is een, het probleem is, is waarschijnlijk veel eerder van dat je je af moet vragen, waarom is die publieke omroep, oké, okay, bij een aantal mensen populair, maar ook bij een groot deel helemaal niet populair. Waarom keer zoveel mensen zich er tegen? Dat is een, een, een wezenlijke vraag die het publiek om zich moet stellen en die dat dus helemaal niet doet. En ja, dat vind ik eigenlijk gewoon een enorm falen die uit een soort incituele cultuur voortkomt. Van mensen. Maar stel dat dat ook onderdeel van zo'n actiedag zou zijn? Dus ook mensen die daar wat kritisch tegenaan kijken. Ja, maar actie is geen discussie. Actie is, is boos doen van uh, ons wordt geld afgenomen. Ja, ja goed, ik, ik, ik kan nog wel een beetje volgen dat je mensen mobiliseert... die zeggen, nou, ik vind die publieke omroep nou juist wel goed... en ik vind het belangrijk dat die blijft. Maar weet je wat nou zo raar is? Het komt niet vanuit die mensen, het komt vanuit de publieke omroep zelf. Kijk, als er nou mensen zouden zijn die geheel los daarvan zeggen van... Uh, ik vind het een schande wat hier gebeurt... en wat je dus ziet, is dat er dus helemaal geen sprake van is... Uh, het, het, dat, dat vind ik dus eigenlijk... Ik bedoel, het is hetzelfde als toen die tijd met, met die uh, mars om de beschaving of zo. Wat het zou wat mooi zijn als allemaal kunstliefhebbers nou zouden zeggen... Wij, wij gaan onze kunst missen op deze manier. Nee, het waren de kunstenaars die zich lieten horen. Dat dus vind ik toch... Ja, ik vind dat PR gezien, vind ik dat toch een zwak. Ze hoeven jou niet te bellen als ambassadeur, begrijp ik. Heeft hij gelijk, Joost? Uh, uh, ja, Ze mogen mij wel bellen als ambassadeur, want ik vind de Nederlandse publieke omroep uh, uh, heel goed. Uh, dat wil niet zeggen dat er geen uh, kritiek uh, mogelijk is. Ik denk wel dat er kritiek mogelijk is op de manier, manier waarop het georganiseerd is. En vooral de manier waarop de publieke omroep zijn contact met de samenleving heeft georganiseerd. Want we staan aan de vooravond van een behoorlijke hervorming. En nog geen moment is aan ons, kijkers, gevraagd wat voor publieke omroep willen jullie? Welke rol moeten we spelen in de, in de samenleving? Die discussie wordt niet gevoerd. En nu wordt er wel steun gevraagd voor een ja. systeem... wat wel onder kritiek ligt. Er komt een commissie hè, die dat allemaal gaat inventariseren. Ja, maar die, die van... heeft tot uh, 2015 de ja, tijd. En dan, uh, dat is wel te laat, denk ja, ik. Goed. En zometeen over andere zaken. Bijvoorbeeld de situatie nu op dit moment in Egypte... in deel 2 van het Media Forum. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws door Alp Negens. Bij een busongeluk in Spanje zijn negen doden... en een onbekend aantal gewonden gevallen. De bus was rond half negen in de van Avila uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Volgens een getuige reed de chauffeur te hard. De weersomstandigheden in het gebied zijn goed. Ongeveer duizend leerlingen van de christelijke hogeschool en enkele andere scholen in Ede hebben hun gebouwen moeten verlaten vanwege een gaslek. Dat ontstond vanochtend bij werkzaamheden. De man die aan de leiding werkte raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Intussen is het lek daar in Ede gedicht. Paus Franciscus heeft tijdens een bezoek aan het Italiaanse eilandje Lampedusa kritiek geuit op politici. Tijdens een mis haalde de paus uit naar mensen op hoog niveau die beslissingen nemen die leiden tot het leed van emigranten. Lampedusa is tot ver buiten Italië bekend als poort naar Europa. Jaarlijks komen er duizenden vluchtelingen in de hoop dat ze kunnen doorreizen naar het Europese vasteland. En in Secunderabad in India zijn zeker 10 doden en 15 gewonden gevallen... toen een hotel instortte. Volgens de politie werkten er 25 mensen in het gebouw. De pand was 80 jaar oud en had volgens een politiewoordvoerder scheuren in de muren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Europaplein, 4 kilometer. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Amstel Business Park en knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer... Er zijn twee rijstroken dicht. Lunch met Jurgen van der Berg. En het Mediaforum met Joost Niemuller en Tom Verlind. We worden net uh, al even in het mediajournaal. Uh, de media hebben het moeilijk in Egypte. CNN en Al Jazeera worden het uh, werken wordt moeilijk gemaakt. En het leger sloot ook allerlei binnenlandse media af omdat ze te veel haat zouden zaaien. Tom Verlind, hoe erg is het dat het leger bepaalt welke media nog wel mogen uitzenden en welke niet? Nou ja, dat is heel erg, want de vrijheid van meningsuiting is een belangrijk uh, uh, grondgoed. En zeker als het om politieke hervormingen of politieke beslissingen gaat, moet mensen goed geïnf geïnformeerd worden. Maar media is hier een verzamelnaam voor... Uh, organisaties die vanuit een objectief perspectief proberen te berichten... en uh, organisaties die gewoon deel zijn van de strijd. Dus uh, radiozenders uh, worden, en televisiezenders worden ook gebruikt als, als wapen. En ik kan mij voorstellen, daarmee keur ik het natuurlijk niet goed... Uh, dat uh, de mensen die de situatie beheersbaar uh, willen houden, daarin een, een schifting uh, aan uh, aanbrengen. Het is begrijpelijk, maar niet goed te keuren. Nee, we hoorden dat Rena netjes ook zeggen, Joost. Uh, de, de correspondent daar hè, die zegt van ja, er waren zenders inderdaad die het volk ook echt ophitsten. Uh, aanhangers van de Moslimbroederschap werden opgehitst om nou ja, andere, anders, mm -hmm. andersdenkenden zelfs om te brengen. Uh, is het dus logisch dat het leger ze dan dichtgooit, die, die tv-stations? Logisch is het wel. Uh, uh, ik bedoel, we zitten natuurlijk in een hele ontvlambare situatie daar. Ik bedoel, ze hebben een enorme stap genomen. En, en nu wordt er een gebakken lijn of je het, uh, he, er, of je het een koep moet, moet noemen... of een revolutie moet noemen. Nou, uh, Ik denk dat het een soort tussenvorm is van die twee. Ja. Daar lijkt het nog het meest op. Maar het is in ieder geval een zeer georganiseerde revolutie geweest. En uh, aan de andere kant... Ja, heb ik toch vaak het idee dat, uh, dat dit soort berichten ook weer een beetje overdreven worden. Als ik kijk wat CNN bijvoorbeeld wel uitzint. Uh, dan zie ik dat uh, tot vandaag vanochtend nog zag ik een reportage waarbij CNN gewoon tussen de moslimbroeders staat. En gewoon vanuit hun standpunt uh, uh, uh, weergeeft wat hmm. er aan de hand is. Maar en... ze laten zich er niet door leiden bedoel je. Ja. Maar die verslaggevers worden kennelijk wel uh, aangevallen. Nee, ja, en... maar goed. Niet... Maar het leger staat er dus ook toe. Dus ik bedoel... Het is, het is een ingewikkelde situatie. Ik denk inderdaad dat ze met uh, Al Jazeera wel degelijk een punt hebben. Al Jazeera is, is bewust bezig geweest, gesteund vanuit Qatar... om, om uh, aanvankelijk de opstand tegen het leger een paar jaar geleden uh, aan te jagen. Al Arabiya die ging daar nog wat verder in. Dat is een meer Saoedische-achtige zender. En dat zijn dus gewoon eigenlijk buitenlandse belangen... die eigenlijk op een bepaalde manier oorlog voeren door middel van media... En dat je het op een gegeven moment zegt, ik bedoel, kijk stel je voor dat in Nederland de hele tijd maar uh, iemand van Fox News uh, rondloopt die uh, met een enorm bereik uh, uh, uh, een, een draai geeft aan politieke gebeurtenissen in ons land. Nou ja, daar zijn wij dan nog zo netjes om te zeggen van het moet gebeuren. Maar als je op een gegeven moment ziet dat dat echt effecten gaat hebben over hoe, hoe je land uh, geleid gaan worden, dan ga je je toch wel heel onheimisch uh, voelen. Ja, en veel gebeurt ook via sociale media. Ik geloof een officiële perscommunicaties. Morsi uh, uh, reageert gewoon steeds via Facebook en zo. Um, nemen die misschien een beetje de taak over van, van tv-stations bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Want in, in al die gevallen is de vraag hoe betrouwbaar is de, is de informatie. Nou, als het om de social media gaat... dan steek ik daar mijn handen niet voor in het vuur. Want die worden natuurlijk net zo goed als propaganda-medium gebruikt. En je weet niet welke waarde je mag hechten aan de informatie die aangeboden wordt. Overigens vind ik dat ook wel een probleem als CNN uh, wel uh, uitzendt. Want je hoeft een zender natuurlijk niet op zwart uh, te gooien... om. Het, het, het, toch verslaggevers het werken moeilijk te maken... of ze in een bepaalde richting eh, te sturen. Wat zijn de mensen die ze voor de, voor de camera krijgen? Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden in zo'n situatie... om de nieuwsstroom eh, te sturen. En ik denk dat hier gewoon eh, geldt wat in, in elke oorlogssituatie geldt... of iets wat daartegen aanhangt. De waarheid is het eerste wat sneuvelt. En dat geldt over al die media heen. Dus ook de reguliere, betrouwbare media. Dat we het weten. De wereld draait buiten. Fara organiseerde dat gisteren. Het is een, een feestje van de wereld draait door. Volgens recent centen was het een succes. Bezoekers van het festival moesten lid worden van de Fara. Bij de prijs van het kaartje betaalde je eigenlijk voor je lidmaatschap bij die omroep. Um, Tom Verlind, wat vind jij van zo'n ledenwerfactie? Ja, ik vraag, me, ik vraag me af, wat heb je eraan? Want dan dwing je mensen om uh, lid te worden. Eigenlijk uh, komen ze daar naar een uh, evenement, dat is hun dus eerste keuze. En door een handigheidje dwing je ze om lid te worden. Maar we hebben het zojuist al gehad over het feit dat de publieke omroep daadwerkelijke steun uh, nodig heeft. En dit is natuurlijk geen daadwerkelijke steun. Mensen laten het even over zich heen komen omdat ze bij dit evenement aanwezig zijn. Dus je, je, je hebt er niets aan. En het is niet een hele sympathieke manier van koppelverkoop, vind ik. Ik denk dat uh, de varen er goed aan zou doen om echte steun te organiseren. Joost? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik begrijp het ook. Kijk, je ziet hier dus eigenlijk dat er een poging wordt ondernomen. En dat zie je dus op dit moment steeds sterker. Uh, ook bij kranten valt het bij op dat... Uh, men wil vasthouden wat men heeft. En daar richt men zich heel erg op dat men een bepaald menstype wil neerzetten. Dat qua lifestyle zich verbonden zou worden met een product. Dat zie je bij de Volkswagen nu enorm gebeuren. Waar steeds minder journalistiek wordt bedreven. En steeds meer lifestyle wordt uh, uitgevend Voor wat men dan zelf in de reclame noemt uh, de goede mensen of zoiets. Uh, en dat zie je dus nu bij de Fara ook gebeuren. Er wordt een soort Fara mens neergezet. Dat zijn jonge uh, uh, uh, mensen over het algemeen. Die zijn hip, die houden van bepaalde uh, popmuziek. Die zien er allemaal uh, goed gekleed. Uit en die weten alles van het internet en die zijn heel erg bij. En dat gaan ze nu uitbreiden met uh, dit soort zaken. Maar uh, ik, vind, ik vind het eigenlijk een beetje een gevaarlijke uh, ontwikkeling ook. Want je zit er eigenlijk toch een bepaald. Uh, een niche van de maatschappij zit je daardoor uh, neer, neer te zetten en je identificeert je daarmee. En uh, wat heeft het nog, nog te maken met wat je als vader zou willen? Want uh, ja. Je moet niet willen om een, een, een beweging te vormen. Terwijl toch die varen Maar Niet meer daar... een beweging, maar meer een lifestyle gaan neerzetten. Ja, ja, ja. Hè? En, en dat is natuurlijk ook het grote succes geweest van de, van de wereld draait door. Dat die lifestyle werd neergezet. Dat er allemaal vrolijke, jongens, snel pratende mensen bij elkaar kwamen. Die een nieuw levensgevoel uh, uitstralen. Waar iedereen wel op een of andere manier bij wil horen. Ja, de dan de vraag ik, is ook Dat de... ga ik het toch even opnemen voor, uh, voor de Vara. Want als je nou kijkt naar de, de functie die de Vara vervult rond het programma De wereld draait door. Dan zou je kunnen zeggen. Ja, ze hebben een deel van de Nederlandse samenleving zichtbaar gemaakt... wat ondervertegenwoordigd was bij de publieke omroep. Dus daarmee vervullen ze net zo goed de functie als WNL of PONT... waar met veel waardering over uh, gesproken wordt. Ze doen het heel consequent. Uh, ze maken uh, cultuur op een bepaalde manier uh, toegankelijk. Dat vind ik allemaal erg uh, verdienstelijk. Ze zetten iets tegenover... Uh, want uh, laat ik zeggen, via de commerciële televisieprogramma's als uh, Idols en uh, X Factor uh, wordt er een soort Nederlandse cultuur uh, neergezet die heel, heel oppervlakkig en vluchtig en, en DWD, uh, is. Een DVD doet een opera en zo ja, Maar, en maar, en maar en dat ze... is toch juist een taak van de publieke omroep om de Nederland... waarom, waarom zou de Nederlandse publieke omroep niet de Nederlandse cultuur mogen neerzetten? Ik wil, dat vind ik dus eigenlijk. Nee, nee, dat nee maar dat die ik, de ik, ik. Ik wil juist omroor. uitleggen wat ik vind dat de VARA daar vanuit de publieke taak uh, iets tegenover zet... door een deel van de Nederlandse cultuur te laten zien... die je bij de commerciële omroepen weer niet tegenkomt. Dus dat zijn allemaal hele positieve bewegingen. Mijn uh, uh, kritiek heeft betrekking op het feit... dat je mensen niet op oneigenlijke gronden moet verleiden... om mm -hmm. je organisatie te steunen. Ik moet zeggen, dit is ons beleid, steun ons daarin... want dan hebben die leden aantallen betekenis. En nu niet. Nog ja, maar... even over, over de wereldwijd door zelf. Hè. Uh, dat begint een beetje merk op zich te worden worden, dat gaat misschien wel de varen een beetje overstijgen. Is dat nog een gevaar? Nou, het gaat de varen vormen. Dat denk ik dat er steeds aan de hand is. Dus, want er zijn eigenlijk geen andere... Je hebt natuurlijk ook nog Pauw en Witteman. Maar uh, dit, uh, Pauw de Leeuw dat is eigenlijk een beetje een voorbij merk aan het worden... Uh, dat had wel een iets anders soort uitzending begrijp ik. Maar uh, je ziet eigenlijk dat de vader zich steeds meer hier aan gaat binden. Je ziet dat ook aan, aan, aan, aan de vadergids. Ik weet niet eens precies hoe het op dit moment weer heet. Want het verandert steeds van naam. Vadergids. Maar uh, dat is ook continu uh, aandacht voor, voor bepaald soort popmuziek. Voor nieuwe, jonge popmuziek. Voor uh, jonge, nieuwe mensen. Uh, uh, en ja, voor uh, zeg maar de, de kinderen van de ouders van de grachtengordel. Die worden daar continu t is in Het is niet aangezet. meer de omroep van de arbeider in dit uh, geval. Nou, Dan dat we... is het dus al lang niet meer, niet meer nee. maar het is ook het is ook niet meer Um, ik bedoel, uh, het is ook niet de omroep voor, voor de babyboomers. Daar nemen ze dan kennelijk ook afscheid van. Uh, bedoel, en ik vind, dat hoort helemaal niet bij een publieke omroep. En het, het zou ook niet bij de vader horen. Ja. Want ik bedoel, we hebben toch BNN gehad. Die was daar toch voor, voor dat gevoel. Maar ja, goed, die gaan nu weer samen. Dus dat wordt nog verder versterkt waarschijnlijk. Ja, want ja, die, gaan, die gaan inderdaad samen, BNN en Varen. Nog even over Mathijs van Nieuwkerk. Die, uh, ja, die, die, alles wat hij op dit moment aanraakt, dat verandert in goud lijkt het wel. Ook dat festival weer. Ja, dat is ook het risico natuurlijk. Hè? Want uh, je, kijk, je kunt succes zo uitmelken dat het op een gegeven moment ook weer uh, afgelopen is. Je kunt die elastiek niet eindeloos uh, uittrekken. Dus Misschien een verstandiger beleid uh, zou zijn dat je wat terughoudender en wat rustiger met je, met je succes uh, omgaat, zodat je daar over een langere periode continuïteit aan kunt bieden. Dus het gaat fantastisch. Hij doet het ook goed, maar het kan ook zomaar weer afgelopen zijn. En dat is het kwetsbare element in dit succes van de VARA, denk nou. ik. We net media uh, nee, sorry, sportjournalist Kees Jonkind in ons mediajournaal. Hij heeft over zijn avontuur in de Tour de France. Hij zit bij die ploeg van Belkin, die Nederlandse ploeg, en mag dus daar overal meekijken. En uh, naar de dopingperikelen in de winter lijken journalisten in een extra kritische reflex te schieten. Tim Crabbey, uh, naar aanleiding ook bijvoorbeeld van de prestaties van Froome dit weekend, die uh, hartstikke goed reed, uh, er werd toch alweer, ja, het werd niet direct gezegd, maar er werd er toch wat geïnsinueerd dat het misschien uh, toch ook wel niet helemaal op eigen kracht was. Tim Krabbé zat aan tafel bij Mart Smeets in de avondetap en reageerde behoorlijk fel. Dit zijn verdachtmakingen, helemaal vanuit het niets. Controleer die man, als hij ja. positief is, gooi hem eruit en hou verder je mond en uh, neem in algeens gehouden dat tijden in sport altijd beter worden en of soms slechter Maar slecht dat persoon. was het van wielrennen, dat tijden minder goed werden. Ik maak het niet. Ik zeg gewoon de, de pure cijfers en zo. Ja, maar uh, je brengt dat in verband met. Nee, dat uh, wordt neem maar dat grondstal. Niet ik. Dat grondstal Gond, overal. Bij, mij, over, al liks, over bij mij. Ik heb vandaag. We hebben, er zijn al wetenschappers, halve wetenschappers, ja, oh. zogenaamde wetenschappers gewoon de tijden zich de tijden. Laat ja. we met feiten aankomen, die heb ik niet gehoord. D dit zijn feiten die tijden. Blijf naïef, net zolang tot het absolute noodzaak van het tegendeel bewezen wordt. Joost Nieuwmuller, er zit ineens een rare reflex dan van de sportjournalistiek? Dan... Ja, de van deze verontwaardiging begrijp ik echt helemaal niets. Hè? Oh. We hadden tot nu toe hebben we gehad van... Uh, dat, uh, uh, he, je moet er uitgaan van uh, dat het klopt tenzij... Hè, dat dit lijkt me op zich een goede houding bij sport of whatever... Uh, maar goed, er is nu allerlei aanleiding om te zeggen van... het deugt niet, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Want de, de doping is, heeft zo'n enorme omvang gehad... en die blijkt zich ook maar uitbreiden... dat elke wantrouwen... Uh, of een begin van wantrouwen, een benadering van wantrouwen... het is alleen maar voorkomen gerechtvaardigd. En daar moet de, de sport moet daar op een gegeven moment... Uh, ja, moeten maar gaan bewijzen dat dat niet klopt. Dus Tim Krabbe is een romanticus te veel, vind jij? Ja, ik bedoel, de, de, die, die, die vereniging zelf zegt zich hier met een beeld van de sport... Wat, wat denk ik bij heel veel mensen, bijvoorbeeld bij mij al lang niet meer bestaat in dit geval. Ton nog even over zo'n actie van Studio Sport. En die mogen dus mee filmen met, tijdens de tour met die Belkinploeg. Uh, Kees Jonker legt dat al uit. Het is niet echt embedded, want hij, hij kan gewoon gaan en staan waar hij wil. Hij mag kijken waar hij wil in principe. het mag geloof ik niet in zijn ja, bloot Dat kom. heb ik hem niet horen zeggen, want dat is een vraag die nog steeds op tafel ligt. Hij heeft wat faciliteiten gekregen om achter de schermen te filmen. Op zich is dat natuurlijk een goed journalistiek initiatief. Maar welke afspraken liggen daar nou aan te grondslag? Ik heb hem niet horen zeggen dat hij een onbeperkte vrijheid heeft. Embedded ben je als er uh, ook beperkingen uh, opgelegd worden. Het eindresultaat ja. wordt uh, beoordeeld met als argument... dat je mensen niet in gevaar... Maar de, uh, daarom is dat volgens mij dit niet de juiste term embedded. Nee, maar... Want hij mag gewoon volgens mij... die montage doet helemaal zelf. De Belkin kijkt niet over zijn schouder ja, mee. dat heb ik hem niet uh, horen zeggen. Nee, in als, dit gesprek niet, maar eerder. Als dat, als dat zo is, dan is dat een uh, goede aanvulling... op de, de sportjournalistiek. Ik heb niet de indruk dat je op deze manier... Uh, dopingzaken uh, onthult. Ik denk dat je wel een aardig beeld krijgt van de mentaliteit die achter zo'n koers zit. In die, in die zin is het verdienstelijke journalistiek. En overigens ben ik niet ervoor om per definitie mensen verdacht te maken. Er moeten wel aanwijzingen zijn, want uh, we zitten nu wel in een hele rare omslag. De sportjournalistiek heeft jarenlang totaal geen kritische vragen gesteld over doping. En het lijkt nu wel alsof we in een soort overdrive zitten... Dat, dat, dat journalisten met hun eigen verleden uh, aan het afrekenen zijn... naar mijn smaak op een volstrekt verkeerde manier... door nu steeds de verkeerde vragen uh, te stellen. Joost, uh, bestaat er wel sportjournalistiek? Want er zijn ook mensen die die vraag stellen... dat, uh, dat, dat er te veel fans zijn nee, in de niet. sportjournalistiek en te weinig journalisten. Nou ja, dat, dat, die vraag uh, impliceert dat uh, journalistiek uh, in de werkelijkheid... een heel hoog uh, begrip is, wat we heel hoog moeten houden. Dat, dat, dat, dat, dat, zo hoog heb ik het niet zitten in de praktijk. Het is vaak toch een beetje meelopen met uh, bekende mensen... en proberen populair te kunnen zijn. Dat is bij elke krant, het is, het is bij de politiek net zo... Maar uh, ja, als je verbonden bent aan, aan die Tour, dan ben je verbonden aan de Tour. En dan, uh, dus, dat, dat, dan moet je, dat, je meegaan, meegaan met, met, je bent toch een soort uh, fan, hoe dan ook. En dat zie je aan dit soort rare reacties van Tim Grabe, zie je dat. Die dan uh, zich zo verenzelvigen met, met belangen van de sport. En, en niet zien wat, wat effecten zijn van die doping op, op heel veel mensen. Die je daardoor gewoon... Ik bedoel, het is toch niet niks als een winnaar van de zevenvoudige winnaar van de Tour gewoon al die keren gewoon de boel geflasht blijft. Dat is toch niet meer een keertje dat er iets misging Nee, dat is dus dat er structureel iets mis ja. zit. Dus er is geen enkele aanleiding om te zeggen dat dat nu ineens veranderd zou zijn. Maar Maart Smeet zegt dan, dat is net als het leven. Want er zijn ook mensen die in het gewone leven de boel flessen. Er zijn mensen die de belasting oplichten. Er zijn uh, politici ja. die uh, voor hun eigen belang dingen doen. Maar goed, doen. dan heb je dus een land als Nederland en een land als Griekenland. Ik bedoel, het ene land is, is het gewoon uh, uh, normaal. In een ander land is het uitzondering. En we hebben hier een soort Griekse situatie gecreëerd. Ja. Waar het gewoon door, om een hele andere manier van benadering vraagt. Top. Nou, journalistiek is journalistiek als je met belangstelling naar een bepaalde ontwikkeling kijkt. Maar ook eh, vanuit de positie van onafhankelijkheid en met afstand. En je kunt niet zeggen dat dat bij de sportjournalistiek eh, eh, gebeurt. Het zijn, het zijn fans, ze zijn onderdeel van het circus. Je ziet Mart Smeet, zelfs nu we de geschiedenis eh, kennen. En we hebben vast kunnen stellen dat hij jarenlang aan de verkeerde mensen misschien wel de goede vragen heeft gesteld. Maar in ieder geval in de verkeerde eh, situatie niet echt nieuwsgierig is geweest eh, naar wat er aan de hand is is dat hij uh, nog steeds een gevecht, dat gevecht met het verleden blijft uh, voeren... vanuit een grote betrokkenheid met de sport... in plaats van met gepaste uh, afstand. Dus ik denk dat uh, journalistiek niet een predicaat is... wat hoort bij de, bij de sport. Het zijn fans. Dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum vorm Ton en Joost Niemuller, hoor u. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door met de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat deze week heet Tim Snijders. Hij is 21 jaar en komt uit Amsterdam student. Geschiedenis? Ja. Wat ga je uiteindelijk doen? Uh, weet ik nog niet. Maar voor de klas of uh, ga je er iets heel anders mee doen? Nee, iets anders denk ik. Niet voor de klas. Maar, maar uh, je hebt ik nog heb nog een... even te studeren. Dus. Nee. En jouw broer deed vrijdag mee, hè? Ja, dat klopt. Uh, die was, uh, ja, die, nee, hij had, hij, de verwachtingen waren hoog, maar ja. het lukte niet helemaal. Hij had een goede score, maar andere mensen waren veel beter. Ja. Dus. Ja. Want ja. Wat, hoeveel had hij ook weer? 78. 78. ja, prima score op zich. Uh, nou ja, dat is een beetje een, een broederstrijd ook hier. Ja, een beetje wel, Want ja. je moet hoger dan 78. Ja, ja dat was... We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen, daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, het is weer met voor voor Murray. Ho, ho, ho. Het lange wachten is voorbij voor de Britten. Na 77 jaar hebben ze weer een eigen tenniskampioen bij de Mannen. Ja, daar is het! Daar is het! Daar is het voor Andy Murray. Gisteren werd de Wimbledon-finale van de Mannen gespeeld... en die werd dus gewonnen door de Brit Andy Murray. Vraag 1. Bij het hoeveelste matchpoint won Murray gisteren van Djokovic? Bij het vierde. Dat is goed. Vraag 2. De overwinning van Murray betekende een feestje voor Groot-Brittannië. Het is namelijk 77 jaar geleden dat een Brit Wimbledon won. Hoe heet de laatste Britse tennisser die in 1936 Wimbledon won? Fred Perry. Dat is goed. Andy Murray is gefeliciteerd door premier Cameron. en Hij zou zelfs een persoonlijk bericht van koningin Elisabeth hebben ontvangen. Vraag 3. Ik lees hem voor. Een kop uit de krant. En die luidt als volgt. Deze keer gaan we het wel goed doen. Deze keer gaan we het wel goed doen. Gaat dit over 1. Egypte, waar het leger na het afzetten van president Morsi op zoek gaat naar een democratie die wel succesvol is. 2. Het akkoord van het kabinet om criminelen in te zetten als infiltrant, om andere criminelen te ontmaskeren. Of 3. De Tour de France, waar de Nederlandse wielrenners het verrassend goed doen dit jaar. Ik denk 2. Um, dat is goed. Koppert uit NRC <tie> Next. Vraag 4. Maar de criminele burger-infiltrant is omstreden. Het is al 20 jaar verboden. Door welke affaire mocht de politie geen criminelen meer inzetten als infiltrant? IRT-affaire. En ook dat is goed. We gaan naar vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is dit? Het was vandaag al, al ja, een stuk zwaarder voor mijn gevoel. En uh, zeker op die, op die derde beklimming uh, had ik het wel even zwaar. Maar toen, uh, eigenlijk op die laatste twee kwam ik, uh, kwam ik er weer goed doorheen. Dus dat uh, ja, dus was wel goed, uh, goed voor het vertrouwen. Welkom Mollema. Dat is goed, hij klom gisteren van de vierde naar de derde plaats... in het algemeen klassement van de Tour. Achter hem, op plaats vier, staat nog een Nederlander... dat is Laurens ten Dam. Vraag zes. Aan kop van het klassement staat nog steeds Christopher Froome. Maar wie staat op dit moment op de tweede plaats... in het algemeen klassement? verder. Hij zegt... Velverde. verder. Ja, dat is goed. Ik vertond even iets anders. Alejandro. Hij fietste voor Movistar. Vandaag is de eerste rustdag van de Tour. Morgen fietsen de renners door naar Bretagne, naar... Semalo. Laatste vraag gaat goed. Eh, 100% scoren tot nu toe. Je kan nog vier punten erbij verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een onderwerp. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik ben hoe kleiner, hoe schadelijker. 3. Ik word in Nederland vooral veroorzaakt door verkeer, industrie en mest. 2. Vandaag ben ik met een smartphone te meten. Stop. Fijnstof. Fijnstof, zegt hij. De laatste aanwijzing was... het Longfonds mobiliseert vandaag duizenden mensen om fijnstof te meten. Het is dus inderdaad uh, fijnstof. Hoe kleiner de fijnstofdeeltjes zijn... hoe makkelijker ze in de longen en het hart kunnen komen. En dat kan weer lucht aan, uh, luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten veroorzaken. Fijnstof, dat is wat we zochten. Je komt op 8. Daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz. Maar ik ben een hartstikke om ons stelling. Dat is voor een normaal mens nauwelijks te bevatten. Ja, politiek vind ik dit een hypocriete onzindiscussie. Die mensen zijn boos om niks. In Stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Want je wordt er heel erg rustig van en kalm. Vandaag luidt de stelling... De klassieker Ajax Feyenoord moet weer worden gespeeld met uitpubliek. Het weren van uitpubliek bij die klassieker. Dat loont, het is niet alleen veiliger... maar het scheelt ook nog eens een keer een hoop geld. Sinds het verbod in 2009 namelijk... is is al 1 miljoen aan politiekosten bespaard. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Dus, daarom de stelling. De klassieker ajax Feyenoord moet weer worden gespeeld met uitpubliek... want de supporters zijn het er niet mee eens. U mag zeggen of u het er mee eens bent of mee oneens. SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. www.stand.nl is de website. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het met Hekje Standpunt. Tim Snijders, 21 jaar uit Amsterdam, is de kandidaat van vandaag. Scoorde net 8 in deel 1 van de quiz. Zijn broer was hier vrijdag, die had 78, dus dat is een soort persoonlijk strijdje. Nou, dat zit er allemaal nog in. Ja. Um, en je moet gewoon een goede score neerzetten, want er komen er nog een aantal voorbij natuurlijk deze week. Um, 90 seconden de tijd, ik stel die vragen. Moet de vraag helemaal stellen, dan geef je het antwoord of je zegt pas, daar komen ze. De Nationale nieuwsbrief. Welk eiland wordt vandaag door de paus bezocht? Lampedusa. Is goed, bij een hardloopwedstrijd in welke stad zijn gisteren 35 mensen onwel geworden? Zwolle. Goed, in welk land is dit weekend de scheidsrechter van een amateurvoetbalwedstrijd gelinst? Brazilië. Goed, in Amsterdam wordt vandaag een afscheidsbijeenkomst gehouden voor welke onlangs overleden zanger? Chaffee. Maarten van Roosendaal. Wie won zaterdag het tennis van Wimbledon bij de vrouwen? Bartoli. Goed, welke luchthaven was dit weekend nauwelijks bereikbaar per trein? Schiphol. Goed, in welk land hebben burgers uit protest een eigen bank opgericht? België. Is goed, welk Nederlands mode-evenement is zaterdag van start gegaan? Modebiennale. Amsterdam Fashion Week. Waarin zat een vrouw in Delft gisteren vast? Container. De grote container. Is goed. Ja, is goed. In welke stad zijn gisteren de aanslagen van 2005 herdacht? Madrid. Londen. Welk land heeft gisteren een radicaal islamitische geestelijke het land uitgezet naar Jordanië? Groot-Brittannië. Dat is goed. Welk evenement is op de lijst immaterieel erfgoed geplaatst? Bloemenkorso. Dat is goed. Een Duitse minister is de belangrijkste kandidaat voor de functie van secretaris-generaal. Bij welke organisatie? NAVO. Goed. In welke provincie is gisteren een brandweerwagen gekanteld? Overijssel. Goed, waar werd dit weekend voor de ogen van publiek een babydolfijn geboren? Dolfinarium. Dat is goed, waar zijn dit weekend op, ker op een kermis twee jongens overgoten met heet water? Moorgestel. Dat is goed, een vliegtuig van welke vliegmaatschappij stortte dit weekend neer in San Francisco? Asiana Airways. Dat is goed, in welk land zitten een paar mensen al vijf dagen in een boom omdat ze gevlucht zijn voor tijgers? Indonesië. Ook dat is goed, hoe heet de Vlaamse minister-president die met Mark Rutte mee is op handelsbezoek in Texas? Chris Peter. Goed, op welke dijk heeft het verkeer dit weekend hinder ondervonden van een openstaande brug? Afsluitdijk. De afsluitdijk zit in de knal en die tellen we natuurlijk dus nog mee. We hadden er al acht staan uit deel 1. En je hebt het echt goed gedaan, want er zijn er 18 goed in deel 2 van de quiz. Dat ging als een trein. Dus we komen op 144 oh. puntjes. Nou, dat is meer dan ik had gedacht. En meer dan je broer. Ja. Dat ga je nog wel even invrijven in de Nou, nee <laughs> je moet gewoon overeind blijven deze week, dat is het eigenlijk. Ja, maar ja, goed met 144. Het is een tijd geleden dat we dat op het scorebord hadden, dus... Um, okay. Keurig gedaan, keurig gespeeld. Um, we gaan kijken hoe, hoe het, uh, of het stand houdt. Ja, maar uh, ik, ik zou met vertrouwen de week tegemoet gaan. Als okay. ik jou was. Je krijgt van ons nu al mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en uh, de lunchbox. Oh, leuk. En wie weet, dus aan het eind van de week ook nog 300 euro erbij. Ja, ik hoop het. Goeie reis terug naar Amsterdam. Dank u wel. Was hem de kandidaat van vandaag. Wilt u nou elke keer meedoen in die nieuwscursus? U denkt, nou, dat, wat hij dat doet, dat kan ik ook. Um, ga even naar onze site, de um, site van Lunch. Daar staat een verkorte versie van die quiz op. Die kunt u dan uh, spelen. Als u daar dan ook goed uitkomt... dan is er ook nog een mogelijkheid om u aan te melden. En wie weet zien we elkaar hier dan een keer in de loop van dit jaar. Want het, uh, het zit aardig vol al de komende tijd. Um, maar we hebben nog altijd plaats uh, natuurlijk, dus uh, zien we elkaar, wie weet, een keer om de quiz uh, hier te spelen. Zometeen is er weer een aflevering van de werkplaats. U weet het intussen, daar zijn we mee begonnen. In die werkplaats zit een team van allerlei deskundigen en die weet antwoord op de vragen die u stelt over werk. En vandaag gaat het over blinden en slechtzienden.